Moudsvreurs met het NWS-journaal. Strijders van Islamitische Staat zijn in het oosten van Syrië een offensief begonnen tegen regeringstroepen. Ze hebben in de stad Der al-Zor meerdere gebouwen aangevallen, waaronder een ziekenhuis. Bij de gevechten zijn zeker 25 doden gevallen. Hoe het met de patiënten en het personeel gaat is niet bekend. Der al-Zor ligt bij de grens met Irak en is al langer voor een deel in handen van IS. Bij een massale ruzie op een begraafplaats in Moskou... zijn zeker drie doden gevallen en 23 gewonden. 200 tot 400 mensen hebben meegedaan aan de vechtpartij. Ooggetuigen melden dat er is geschoten en gevochten met stokken. De ruzie zou zijn uitgebroken tussen mensen van verschillende etnische groeperingen... die bij de begraafplaats spullen verkopen. Meer dan 50 mensen zijn opgepakt. De toestand van de krantenbezorgster die gisterochtend werd neergestoken... in Rotterdam is nog altijd zorgelijk, dat zegt de politie... De 51-jarige vrouw lag zwaar gewond naast haar fiets en werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. De dader is dan spoorloos. Het is mogelijk een man die even eerder had geprobeerd iemand te beroven. De politie heeft 20 man op de zaak gezet.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 In de Spaanse voetbalcompetitie is Barcelona opnieuw kampioen geworden. De club won met 3-0 bij Granada door drie doelpunten van oud Ajaxit Luis Savares. In de eindstand eindigt de Barcelona één punt voor Real Madrid. Het is de 24ste landstitel voor Barcelona en de tweede op rij. Het weer af en toe een bui, maar vannacht overal droog bij minimaal van een graad of vijf. Ook de Pinksterdagen verlopen wisselvallig en fris. Het wordt hooguit 13 graden. Vanaf dinsdag wordt het iets warmer, maar het blijft wisselvallig.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 is langs, de entree is gratis. Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. Met nu de Euro Breakdown. Klokslag uh, 7 uur, nou niet klokslag, uh, ik denk hier over 7 deze plaat uh, weer hoort. Dan heb je de, de, de collega's van de, de Beachmasters die dan weer uh, uitzendingen gaan verzorgen. Dit is Coldplay met, samen met uh, Beyoncé met Haim voor de Weekend, de nummer 17 uh, van deze week. 27 weken lang alweer in de lijst en daarmee meteen de ene genoteerde plaat die erin staat. En heerlijk blijven zitten op deze 17e plaats. Leuk dat je nog luistert naar twee uur van de Euro Breakdown. Zo, direct ga ik veel meer uitleggen. Gaan we even met Tim Koemers schakelen over de Formule 1. Maar eerst gaan we door met de nummer 14, speciaal voor Gerard Pieri. Is dit uh, Duke de Mand met Ocean Drive op 14 deze week? Vijf plaatsen gezakt in uh, zijn 18e week. We riding down the bullet. Hoorde je Doek de Man met uh, Ocean Drive. En dit is de nummer 13 van uh, deze week. Dap samen met uh, Sean Frank en uh, Delaney J. Met uh, La, La, La La La La La La Land. Mooie platen. 13. Uh, dus twee weken past erin. Hè? Dat vind ik toch best knap. Hé, hey, maar er staat de platen pas uh, zes weken erin. En die staat eerst er ook. Maar dat hoor je zo direct. Eerst even een kleine resume uh, van de platen die we uh, hebben overgeslagen. En uh, wel hebben gedraaid. Op 20 vonden we Meghan Trainer met uh, No op nummer 19 nieuw binnengekomen. De hoogste nieuwe binnenkomer van deze week... ook Justin Timberlake met Can't Stop The Feeling. Op nummer 18 vinden we Luna George... samen met Pop aan, met I'm In Control. Op nummer 17 dan Coldplay Khan voor de weekend. En op nummer 16 dan houden we nummer 1 die 22 weken lang in de lijst staat. Nu ondertussen Lucas Graham met Seven Years. En op nummer 15 een zitten blijver. 99 Souls featuring Destiny's Childs en Brandy... met The Girl Is Mine. Doek de Man met Ocean Drive vinden we dan op de 14e plaats. En op de 13e plaats staat uh, Taps met La La La Lent. Op nummer 12 naar Shawn Mendes met uh, Stitches. En op nummer 11 vinden we Ellie Goulding met Something in the Way You Move. De, de Euro Breakdown op, Breakdown op Vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. En wij gaan aan de top 10 beginnen voor je. En dat doen we met de nummer 10 van deze week. Eén is gestegen. Dit is Rochelle met All Night Long. Hierop zie je van Zandvoort tijdens de Euro Breakdown. Love me like no one else get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 Peace. Uh, you should be roaming me, you should be roaming me uh, You will be a real life fantasy, you will be a real life fantasy uh, But you're moving so carefully, let's start living dangerously So do we think I live in Dink. I'd Paal zitten is dus, uh, deze nummer 8. Mike Posner is dit met de aardige pillen en de Pizza. Helaas uh, nooit een echte nummer 1 geworden. De hoogste notering voor uh, Mike Posner was uh, namelijk de tweede plaats. Hey, dit is de nummer 7 van deze week. Ariana Grande met Dangerous Woman. Straks gaan we natuurlijk uh, bellen met uh, niemand minder dan uh, Tim. Wie is de Ariana Grande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 Like introducing us to a new side. I wanna save them, save it for later. The taste of flavor, 'cause I'm a taker, 'cause I'm a giver. It's only nature. I live for danger. All that you got.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 Deze week Willy William met uh, Ego. Ondertussen alweer uh, vijf weken in de lijst en uh, vier plaatsen gestegen deze week. Eet even over de klok van uh, half. En dat uh, betekent dat we natuurlijk uh, weer iets uh, moeten doen. Niet de uh, top 40 dit keer. Die hebben we een uur eerder gedaan, maar wel. Race Radio Pit Report. En daarvoor hebben we een lijntje met uh, Spanje volgens mij op uh, Barcelona. Daar is uh, Tim Koemans. Tim, goedemiddag. Goedemiddag, of zit je niet in Barcelona? Nee, nee, ik zit bijna in het heel gezondige Zandvoort. Ik was nog even onderweg, maar uh, oh, okay. wel, uh, wel autogerelateerd, maar helaas niet. Ik had er graag bij geweest in Barcelona dit weekend natuurlijk. Ja, dat kan ik begrijpen. Dat liet het helaas niet toe, dus dat, uh, dat is jammer. Maar we gaan het wel volgen, maar we zijn zondag vrijgelukkig. Dus, uh, oh, kijk. De hele dag voor de televisie zondag. En het is een schappelijke tijd, hè, de race? Ja, ja twee uur Nederlandse tijd, dus wat dat betreft uh, dat is de kwalificatie zaterdag, uh, morgen dus uh, alles om twee uur, dus dat is mooi. Ja. Het uh... is wat minder, dus het is ook niet zo erg om binnen te zitten. Nee, absoluut niet. Ook al uh, is het prachtig mooi weer, dan uh, neem je toch je televisie mee naar buiten? Precies. Vind ik wel. Hé, <laughs> hey, vertel, jij hebt een hoop uh, te vertellen, gok ik weer. Ja, ja, we hebben weer een aantal leuke, leuke dingetjes afgelopen week gehad. Natuurlijk uh, het grootste nieuws, uh, Max, die uh, hè, de promotie heeft gemaakt uh, naar uh, het grote team van Red Bull Racing uh, vanaf Toro, waar we het bom, uh, vorig weekend al over hadden. Uh, ja, Ik moet eerlijk zeggen, de afgelopen week heeft voor mij net zo lang geduurd als het volledige winterseizoen. Want wat heb ik er zin in dit weekend, zeg. En uh, de vrije trainingen van vandaag lieten meteen een hoop mooi zien. Uh, vanmorgen, 11 uur Nederlandse tijd, was daar uh, de eerste vrije training waarbij Max een knappe zesde tijd neerzette. Uh, lekker dicht op zijn voorganger. Er werd alleen gereden op de medium band. Want Pirelli heeft uh, voor dit weekend besloten om de zachte, de medium en de harde band meegenomen, mee te nemen. Zoals de eerste races van dit seizoen Eigenlijk hebben gekozen voor de superzachte, de zachte en de medium band. Dus alle drie de bandjes zijn uh, ietsje harder zeg maar, dan, uh, dan de vorige weekenden. En dat, uh, dat komt allemaal door het circuit van, uh, van Catalunya, vlakbij Barcelona. Echt een van de meest fantastische circuits wat mij betreft op de, op de kalender. Um, waar ze dus dit, uh, dit weekend gaan rijden. Vrije training 1 van morgen, Max was gezegd op een zesde positie. Uh, op 2-10 achter uh, team Maike Ricciardo. Dus dat was helemaal niet onvinstelijk. Zeker nog, uh, ik vond het best goed eigenlijk dat hij er zo goed bij zat meteen al nog geen enkele meter gemaakt in de Red Bull auto en meteen al zo goed erbij uh, geeft nog maar eens weer hoe groot Max Verstappen eigenlijk uh, is of gaat worden um, het was uh, verrassend eigenlijk wel Vettel uh, aan kop tijdens de eerste vrijtraining vanmorgen en teammaatje Kimi Räikkönen op twee um, daarbij moeten we zeggen dat de Ferrari's het enige, de enige auto's waren die op de zachte band hebben getraind vanmorgen uh, alle andere rijders hebben alleen de medium band gebruikt en vandaar dat Ferrari ook uh, ja, met stip aan kop stond wel echt wel flink wat tieners los van de rest van het veld. Uh, ook leuk te zien is dat uh, Catalonia, uh, eigenlijk een beetje traditiegetrouw... het eerste circuit tijdens de kalender waar er updates op de auto's worden gegeven. Uh, zo ook de Red Bull van Max Verstappen die uh, door Red Bull werd gemeld dat hij zo'n 35 pk extra zou hebben ten opzichte van de eerste paar races... toen dus nog Kwiat en Ricciardo met de auto reden. Uh, Max dus met wat extra pk's en kwam ook in de vrije training 2 weer goed voor de dag. Uh, Eindigd als 8 maar ook weer netjes op een 2-tiende afstand van het teammaatje Ricciardo... En wat dan wel weer frappant was, is dat Carlos Sainz in de Toro Rosso, die is nu eigenlijk een soort van eerste rijder is geworden, uh, vier tiener sneller was dan de Nederlander. Dus die Toro Rosso, die... Uh, nou moet ik zeggen dat ik niet helemaal heb kunnen volgen of de Toro Rosso's dan op de zachte band stonden en de Red Bulls op de medium band. Uh, dus dat weet ik dan wel zeker, dat de Red Bulls alleen op de medium band hebben gereden, maar de Toro Rosso weet ik niet of die op zacht heeft gereden. Daar zou een aantal tiende verschil uh, vandaan binnenkomen. Ehm... Uh, Tijdens de tweede vrije training was het Nico Rosberg die de snelste tijd neerzette. Ook hij heeft één stintje gedaan op de superzachte band en reed daarmee het hele veld in één keer aan Gort. Dus dat, was, uh, ja, dat geeft weer een hoop, uh, een hoop uh, interesse voor de kwalificatie van morgen. Uh, de tijden van de Ferraris en de uh, Mercedes lagen helemaal niet zo ver uit elkaar op de zachte band. Dus wat dat betreft uh, wordt het spannend morgen, verwacht ik. Ja, de kans, de, de, de, alles staat eigenlijk open en ze liggen dicht bij elkaar, zoals je al zegt. Ja, ja nee, dat werd ook geroepen door uh, Mauricio Bene, de teambaas van uh, Ferrari, dat uh, na de update Ferrari echt wel een stukje sneller moet gaan zijn. En dat, uh, dat het gat met Mercedes uh, bijna gedicht zou zijn. Nou, ja, dat gaan we natuurlijk morgen allemaal meemaken tijdens de en zondag uh, tijdens de race. Mij lijkt het heel spannend als ze nog dichter bij elkaar komen. Dat gaat natuurlijk al een stuk beter dan vorig seizoen. Toen de Mercedes echt wel het alleenheerschap hadden. De Ferrari is nu toch vaker op het podium al geweest. Ook door wat malaise hier en daar van Hamilton. Dat is natuurlijk ook meteen het vraagstuk voor zondag. In hoeverre gaat Hamilton Rosberg aan kunnen vallen na de afgelopen twee wedstrijden. Waarbij hij problemen had met een elektrisch onderdeel op de auto. Waardoor hij twee weken geleden op de Quali pas als tiende startte. En Rosberg eigenlijk constant pole position haalt en lachend die wedstrijden uitrijdt. Ik ben heel benieuwd of Hamilton uh, aankomend weekend echt uh, Rosberg kan gaan aanpakken. Dat is natuurlijk wel uh, zijn bedoeling. Leuk om te zien vind ik wel dat Hamilton zo rustig blijft. En eigenlijk altijd maar weer zegt dat het team zijn best doet. En dat het allemaal uh, niet in stress gaat. Maar ja, ik kan me voorstellen dat de frustratie uh, flink hoog is op het moment. Hij staat op 43 punten achter het kampioenschap. En dat na pas vier wedstrijden. Ja, en dat is grappig. De derde plaats, uh, Kimmy Rijkonen. Weet je hoeveel punten die heeft? Ja... Uh, 43. Uh, ook de oh die staat gelijk, oké. Okay. Nou ja, uh, hoe heet het? Rosberg en uh, Lewis Hamilton, daar zit 43 punten verschil tussen. En Rijkonen, die heeft gewoon 43 punten. Ja, daar ja, nee, kan je nagaan. <laughs> groot het verschil nog steeds is tussen Mercedes en de rest van het veld. Ja, het zegt echt nou, ontdiegelijk. We of het dit weekend uh, beter gaat. Een ander heel leuk nieuwtje, eigenlijk meer Formule 1 gerelateerd... is dat uh, supertalent uit Nederland Richard Perschol... Uh, is bekendgemaakt gisteravond dat hij de nieuwste telg is binnen het Red Bull Junior Team. Oh. Waar ook Max Verstappen vandaan komt. Richard Verschoor, we hadden het vorige week al even over hem. Die uh, op zijn 11e pas is begonnen met karten. Ik vergelijk dat even met Max Verstappen, hij was 4 toen hij begon met karten. Richard Verschoor heeft op zijn 14e het wereldkampioenschap binnengehaald. Max Verstappen was 15. En Richard Verschoor rijdt nu op zijn 15e levensjaar. Rijdt hij voor het eerst in de uh, internationale autosport. Hij rijdt namelijk in het Formule 4 SMP North european Zone Championship... als dat heel moeilijk heet. En Richard Perschoor wist daarin de eerste wedstrijd direct vol te pakken... en ook meteen te winnen. En dat is reden geweest voor het Red Bull-team om, uh, om Richard maar eens even op te bellen... en te zeggen van, uh, jij bent van ons vanaf nu. En uh, ik, toevallig had ik vanmorgen de mogelijkheid om Richard even te spreken op het circuit. Een hele aardige kerel. Uh, ik heb hem ook even dusdanig gefeliciteerd met het feit dat hij Red Bull-junior is geworden. Dat is natuurlijk niet zomaar iets. En uh, ja, ik moet eerlijk zeggen, ik verwacht dat hij... Uh, nou, misschien niet dezelfde, maar wel een vergelijkbare weg hebben de als lang. Ik ben benieuwd. We gaan hem uh, goed in de gaten houden, dus die Richard. Yes. In ieder geval, jij uh, doet dat uh, voor ons. Ja, precies. Hij is af en toe op het circuit. Toevallig uh, dit weekend tijdens de Pinkster races uh, wordt er gereden met de Formule 4 uh, Noord-Europese kampioenschap op Zandvoort. Dus uh, ja, ja. hij heeft vandaag ook weer uh, de vrijtraining gereden. En ook daarin was hij uh, samen met teammaatje Jarno Opmeer, die ook een hele snelle Nederlandse jongen is... Zij zijn met z'n tweeën echt ver uit het snelste in het veld... en hebben ook vandaag weer een en twee te pakken gekregen. Morgen daar de kwalificaties en van de weekend de wedstrijden. Zo zullen we het volgende weekend nog eens... volgende week vrijdag nog eens kort over hebben hoe het zich uh, heeft ontwikkeld. Maar dat zijn uh, hele, hele interessante ontwikkelingen... op uh, het Nederlands autosportgebied. Absoluut. Ook, ook, ook een belangrijk ding binnen de Nederlandse autosport... Uh, is de Mazda MX-5 Cup die aankomende dinsdag in Zolder wordt gereden, België. Ja, ja dat klopt. Gelukkig, uh, nou, daar rijdt rijd u zelf in. Nu. Oh ja, dat was het. Dat was het. En uh, ja, we mogen uh, gelukkig uh, een keertje in het buitenland rijden. Dat is ook wel eens leuk. We rijden vijf van de zeven wedstrijden op Zandvoort. Eentje op Assen en eentje dus, uh, op het circuit van Terlamen Zolder in België. En uh, aankomende dinsdag rijden we daar, uh, rij ik daar ook voor het eerst uh, op een ander circuit dan Zandvoort. Dus wat dat betreft wordt het allemaal uh, machtig spannend. En uh, het leuke is, we hebben een hele fanclub bij ons. Uh, als ik het nu even vertel, komen er zo'n 15 à 20 personen met ons mee richting Zolder. Dus so, wat dat betreft uh, heb ik er wel heel erg veel zin in. ook het weer schijnt redelijk te zijn. Dus wat dat betreft uh, ja, gaan we een mooie dag tegemoet. Uh, Is het zowel voor jou als uh, voor je tien uh, de eerste keer op een ander circuit dan uh, Zandvoort? Nee, nee, nee. Mijn teammaatje Jorn, die heeft, uh, heeft wel op andere circuits gereden. Uh, dus die, uh, daar verwachten we nog iets sneller rondetijden van dan van mij. Maar uh, ik ga mijn best doen. Nou, keurig. Uh, we houden het uh, helemaal in de gaten. Ik zelf yes. zal dinsdag er ook bij uh, aanwezig zijn. Om uh, ja, jullie aan te moedigen, natuurlijk. Wat nog een leuk feitje is trouwens over de Formule 1 van Barcelona. Ja. Uh, het is de enige Grand Prix waar Pastor Maldonado ooit gewonnen heeft. <laughs> dat is inderdaad wel een leuk feitje, ja. Vier jaar geleden was het daar Pastor Maldonado die won. Oké. Okay. Ik kan me nog herinneren dat seizoen 2012... toen waren er in de eerste negen wedstrijden... er negen verschillende overwinnaars. Ja. Dat was een heel spannend seizoen toen. Ja, ja, ja. ja. En, uh, als je Tof, nou kijkt van de afgelopen wedstrijden is er maar één winnaar geweest iedere keer. Juist. Nico, nou, nou, sterker nog, de afgelopen acht. Nico Rosberg heeft de afgelopen acht wedstrijden gewonnen. Ja. Bizar, hè? Wat mij betreft tijd voor, uh, voor een nieuwe winnaar. Ja, en uh, ik stem voor Max. Wat jij... Ja, dan moet het wel heel gek lopen dat, uh, dat de Mercedes allebei uitvallen en de Ferraris ook wat malaise hebben. Maar uh, ja, het is uh, in de Red Bull, het is mogelijk hè, we hebben het eerder gezien. Uh, twee, twee wedstrijden geleden nog was het dus Kwiat, die nog op het podium stond in China. Ja. Ook toen een beetje gekke wedstrijd, uh, gek begin vooral. En uh, ja, dat kan allemaal. We gaan het meemaken Tim, hartstikke bedankt uh, tot zover. Graag gedaan. Uh, je zal waarschijnlijk vanavond... Uh, sorry? Volgende week zal dezelfde tijd, de zember, hè. Ja, dat uh, ben ik wel bang voor. <laughs> Waarschijnlijk zou je vanavond ook nog wat uh, gaan vertellen over tijdens Beachmasters, of niet? Uh, nee, want ik moet werken vanavond. Dus... Oh ja, dat is waar ook, sorry. Nee, nou ja, dan zal het wel uh, volgende week vrijdag dan weer worden. Yes. Hey, dankjewel Tim. Goed weekend. Je hetzelfde. Hoi, hoi. En uh, wij gaan, uh, dat was uh, Tim Koemans uh, vanuit uh, de auto op de zeeweg. Wij gaan luisteren naar de nummer 5 van deze week. Dit is uh, Five met Hey.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 in de lijst, uh, allebei van de Nederlandse bodem. Dit is Spy samen met Everjack, met Hey, op de nummer 5 uh, deze week. Twee plaatsen gestegen, zoals ik al zei, in hun achtste week. Ik vind het uh, knap van Spice, maar uh, als je kijkt hoeveel uh, hits hij op YouTube heeft gehad uh, met deze track, wereldwijd, dan zijn dat uh, miljoenen en miljoenen zelfs meer als een uh, single van Everjack zelf, en dat in zo'n korte tijd eigenlijk. Hey, we zitten natuurlijk allemaal in de ban van het uh, Songfestival. Dinsdag was de eerste halffinale, donderdag tweede halffinale, morgen is de finale. Maar gisteren was de winnaar van vorig jaar, Mans Zermelouw, met zijn nummer Heroes. Uh, die Mans Zermelö was dus gisteravond even bloot te zien... tijdens de tweede halffinale van het Eurovisie Songfestival. De zanger en uh, presentator, want hij presenteert dat uh, Songfestival op het moment... verscheen poedelnaakt in de achtergrond en hield een knuffelwolf zo vast dat de echte details verscholen bleven. Nou, Zelmeleu verscheen op het podium na het optreden van Alexander Ivanov... die namens Belarus, oftewel Wit-Rusland, van plan was... om zijn nummer bloot en met een wolf uit te brengen. Oh, zijn nummer bloot en met een wolf te brengen. Uiteindelijk gebeurde dat alleen in de achtergrondbeelden. Zelmeleu dus, vond dus duidelijk dat de kijkers niet teleurgesteld moesten worden... na het optreden en kwam ter compensatie even bloot in beeld met een uh, wolf. Nou, de dus, uh, Zweedse zanger die vorig jaar met de uh, Was zoals ik al zei, het Europese Songfestival won, was uh, eerder al naakt te zien. Zo stond hij zonder kleding in de Britse blad uh, GT en slingerde hij in uh, 2014 uh, op een uh, sloopkogel met een uh, Miley Cyrus-imitatie over de nationale televisie. En niet alleen uh, Zermelo, ja, Niet alleen mans was uh, naakt te zien, ook onze eigen Davel Bob. Die was in uh, afbeelding uh, tegen de opening van zijn pop-up uh, café wat hij daar heeft. Ook even na te zien, maar je ziet niet de voorkant, maar uh, wel de achterkant. Morgen dus om uh, 9 uur, s'avonds, de finale van het Eurofisch Songfestival. En ik ga echt uh, met zweten de handjes in de banken zitten. Nee, hey, wij gaan uh, luisteren naar de top 3 van vorige week... voordat we naar de top 3 Nummer... van deze week gaan. op vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Dat was de top 3 van uh, vorige week. Op de 3 vonden we daar um, 21 Pilots I'll met stress Stresstaat. Op 2G Easy. Die staan nu op nummer 4. En op nummer 1 doen we Lipa. Vorige week op nummer 4 stond Charlie Poet. En deze week dus op 3. Dit is Charlie Poet met One Away Op nummer 3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 I'm not afraid to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 Twee van uh, deze week. First out van 21 uh, Pilots. Zes weken ook vast uh, in de lijst. Net zoals uh, de nummer 3 van deze week. En allebei uh, één plaats uh, gestegen. En ja, de nummer 1, Dat is bijna geen verrassing weer. 14 weken lang in de lijst. Net zoals vorige week ook op uh, nummer 1. Dit is uh, Dua Lipa met uh, Be The One. We kijken allemaal weer in de lijst. Maurice Mulder. En ja, nou, even kijken. You're one for me. You're my ecstasy. You're the one I